De zwaar gewond geraakt door een botsing met een vrachtwagen op de A32. De auto belandde na de klap in de berm. Volgens de politie was de bestuurder de enige inzittende... en wordt de oorzaak van het ongeluk onderzocht. Shorttracker Teun Boer had op meer gehoopt op de 500 meter op de winterspelen. Hij viel. Een Canadees beukt hem uit de bocht en daar baalt hij van. Boer werd vierde. Teamgenoten Melle en Jens van het Woud profiteerden van de chaos... en pakten voor Nederland het zilver en brons. In Syrië verleent de president gratie aan een grote groep gevangenen. Het gaat vooral om strafvermindering. Levenslange straffen worden ingekort naar 20 jaar... en gevangenen die ongeneeslijk ziek zijn of oud, die komen direct vrij. Het is een maatregel tegen de overvolle gevangenissen daar. En in Raamsdonk Veer is een man na een achtervolging geteesterd... en in een vijver terechtgekomen. Hij ging er vandoor toen agenten in de gaten kregen dat hij drugs bij zich had. Hij werd geteesterd en kwam in het water terecht... waarschijnlijk om zakjes drugs te lozen... Die zijn opgevist. Omroep Brabant meldt dat een man is opgepakt... naar controle in een ambulance. Code geel in grote delen van het land... vanwege sneeuw en gladheid. In de middag minder sneeuw... en temperatuur ligt dan ergens tussen de 2 en 6 graden. En dat was het nieuws op 538. Dan 538 keer voor je dan Flitsmeister... waar we vrij kort kunnen zijn. Niks te belde deze nacht... behalve dat het dus behoorlijk glad is. Pas op als je de weg op gaat. En mocht je onderweg toch nog wat opmerkelijks hebben gezien. Bel het vooral via van Flitsmeister. Veilige reis. De 538, zomerweken. Luister en win, jouw vakantie naar de zon. Ja. Kilian van de. Met meteen een heerlijke klasse van Lim Biscuit. Ook Nothing But Tears komt eraan. En eerst David Kessa. Radio 538. Dat is Viv van 538. Je hoorde Appalach. De nacht van 538. Ja hoor, van harte welkom in het de 538. Ik ben Kilio van Luid. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze heerlijke donderdag. Het weekend nadert inmiddels kunnen we wel stellen. En aan de telefoon heb ik Marco. Marco, wat houdt jou wakker deze nacht? Uh, Werken hè. Uh, ik ging kranten rond. Oh joh. Nou voor uh, nou Depot de kranten uitdelen. Ja. Dan uh, naar de kantjes rondbrengen. Hey, en waar doe je dat dan, Marco? Delcel. Delcel. Daar is nu ook code geel, toch? Vanwege de sneeuw in de IJssel. Ja, maar er ligt niks, hoor. Er ligt niks. Ja, ik het vertellen. Nee, nee, nee, Het is wel ja, min twee, uh, min drie, zie ik zelfs. Ja. Maar uh, geef sneeuw gelukkig en uh, het is ook droog, is dus heerlijk. Maar is het glad ook dan, of niet? Nee, hey, hey. nee. Ik ben even definitief maar het is uh, niet glad. Ik snap soms ook helemaal niks van die, van die weercodes. Een tijdje geleden was het uh, code, code geel volgens mij. Nou, Dat had uiteindelijk echt dik code rood mogen zijn van mij. En uh, ik, ik ga morgenochtend ja, morgen vertrek ik naar Engeland. Mijn, uh, mijn vlucht is inmiddels gecanceld, omdat het dus gaat sneeuwen, zeggen ze. Maar er is volgens mij nog in heel Nederland nergens sneeuw gevallen. Gelukkig niet. Nee. Ik hoop dat het ook zo gelopen blijft. Zo. Ik ben er wel een beetje klaar mee met die sneeuw. Nou, ik ook. Het is toch helemaal niks, dit man? En dan is mijn vlucht dus ook nog gecanceld voor uiteindelijk helemaal niks, zeg maar. Ja, nee, ik weet, ik, weet niet, ik weet niet hoe het in Engeland is, maar uh, hier in ieder geval is het Hoge orde in ieder geval niet. <laughs> nou ja, ik zie hier Sam in de app van 58 en uh, uit Engeland. Daar is het gewoon nog, ja, het is koud daar, maar daarmee is ook alles gezegd, zeg maar. Dat is een beetje wat in Nederland ook is. Ja, dat is ja... Nou goed, in ieder geval voor jullie heel fijn als harde nachtwerkers deze nacht... die uh, buiten moeten strijden om de krant rond te brengen... dat het voor jullie in ieder geval wel lekker rustig is, toch? Ja, dat vind ik wel, hoor. Dus ik ben er echt klaar mee, die glad Het uh, schiet hier allemaal niet op. En, uh, nee. Dat is zeven gebouwd ook. Ik uh, vind het je helemaal gelijk, Marco. Uh, werk ze vandaag dan. Zo, dank je. yo. Yo. Yo. No one knows what it's like to be the bad man.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 nothing but Thieves, je harde overcome. Ik zat net een beetje te schelden op die weercodes, dat het vandaag weer een code geel zou zijn vanwege de sneeuw en dat soort dingen, maar ik nog geen sneeuw heb gezien. Ik moet wel een beetje van terugkomen. Heel de App ontplofte inmiddels met dat het in Brabant wel aan het sneeuwen is. Dus misschien moet je wel echt voorzichtig doen als je, als je nog in het zuiden de weg op gaat. Het is ineens van 23-jaars maar zometeen een heerlijke classic van Milk Ink... ook DJ Jurgen en Better Over Loan komt eraan. En zometeen natuurlijk weer een nieuwe editie van Kilians kansloze kennisquiz... waar je kans kan maken op het 538 slaapmasker. Hoe het zit, hoor je daar in de nieuwste van Cloud. Dit is App and Flood. De Thorn 538 presenteert Kilians Kansloze kennisquiz. Aangenaam. Ik ben Kilian van Luijten, groot fan van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die, van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Het is echt super nutteloos. Maar toch is het op de een of andere manier leuk om te weten. En toen dacht ik, ja, aangezien ik je er altijd mee doodgooi in mijn show... misschien wel een keer zo aardig dat je er wel wat aan zou kunnen hebben. En zie daar, Kilians kansloze kennisquiz. Jouw kans op een 538 slaapmasker. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén daarvan is maar waar. Die andere is echt klinklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Zo simpel is het. Stelling 1 deze nacht is: van alle studierichtingen hebben economiestudenten de meeste seks. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 en van 538. Want denk je nee, stelling 2 deze nacht is waar. De kleur groen is ooit per ongeluk uitgevonden toen een kunstenaar geel en blauw samenmengde. Welke van de twee is waar, denk je? Denk je dat de stelling 1 waar is? Van alle studierichtingen hebben economiestudenten de meeste seks. Dan heb je stelling 1 via de app van 538. Of zeg je nee, de kleur groen is ooit ongeluk uitgevonden... toen een kunstenaar geel en blauw samen mengde. Dan heb je stelling 2 via de app van 538. Welke is waar, denk je? Stelling 1 of toch stelling 2? Heb het aan maar door via de app van 538. Kun je zo meteen kans maken op het 538 slaapmasker.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 Nothing would last There was a time I held on to the past. Thank <laughs> Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat eh, stelling 1? Van alle studierichtingen hebben economiestudenten... de meeste seks in Nederland? Of denk je, nee, stelling 2? Deze nacht is waar, de kleur groen is ooit per ongeluk uitgevonden... toen een kunstenaar geel en blauw samenmengde. Welke van de twee is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? App het aan maar door via de van 538 Kun je kans maken op het slaapmasker. Come and play I can't let you 538, je hoort de eyes closed. 538 presenteert Kilians kansloze kennisquiz. Ja, van harte welkom in een nieuwe editie van Kilians kansloze kennisquiz. Jouw kans op het 538 slaapmasker. Ik ben namelijk altijd de grootste fan van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt, maar toch leuk is om op de een of andere manier te weten. En aangezien ik je er altijd mee doodgooien gooien mijn show, dacht ik ja, misschien ben ik wel een keer zo aardig om er wel wat aan te hebben. En zie daar de dus Skirians kansloze kennisquiz die ik deze nacht ga spelen met Marcel. Marcel, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat, wat klinkt jij uitgeheigd? Oh ja, ik ben... Ik heb wel eens een stukje groepen, ik stap net in mijn vrachtwagen. Ach jeetje, maar staat, je, ja, ja. sta, staat je vrachtwagen we ergens uh, achter op het terrein of zo dan? Nee, onze parkeerplaats ligt een stukje verder. Oh, jeetje dus. Uh, Onder eigen parkeren. ja. Jullie bedrijf doet het in ieder geval goed aan, uh, aan de, aan de fysieke, uh, fysieke uitdaging, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Lekker jongen, tot hoe dan moet je vandaag? Uh, nou, uh, vandaag vanavond tot een uur of acht, negen. Ja. En dan uh, ja, dan, dan morgen nog en dan uit. En, en maar waar zit je nu dan? In Herkenbod, Roermon. Ah, kijk eens, kijk eens. En waar ga je vandaag nog heen? Ik ga nu naar uh, Amsterdam, Lossen. Uh, Rotterdam-Laden. En dan in Duitsland ergens, nog een keer losse. Rotterdam-Laden en dan terug naar de zaak. Nou, lekker jongen. En ondertussen uh, ja, ja. hoorde jij uh, de twee stellingen. Stelling 1 was, van alle studierichtingen hebben economiestudenten de meeste seks in Nederland. En uh, stelling 2 was, de kleur groen is ooit per ongeluk uitgevonden... toen een kunstenaar geel en blauw samenmengde. Welke van de twee, Marcel, wordt vijfde slaapmasker is waar, denk je? Ja, uh, ik is niet te geloven, maar ik denk stelling 1. Jij denkt stelling 1, maar het is niet te geloven, ja. zeg je. L leg uit, nee, ja. Wa waarom denk je stelling 1? Uh, economie, relaks studie. <GelU HAVEEN> <Mengen> Hallo, ik heb bedrijfskunde gestudeerd, hè? Ja, ja, ja. <laughs> maar oké, okay, dit dus is een vrij, vrij ja, stoffige studie, zeg je, maar dan denk je alsnog ja, wel dat die, meeste, dat die de meeste seks hebben. Uh, ja, dus stelling 2 kan haast niet, hè? Oké. Okay. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt een hartstikke goed. Ja, ja, ja. Het klinkt inderdaad heel raar, maar economiestudenten hebben volgens uh, meerdere onderzoeken de meeste seks in Nederland. Het zou volgens het onderzoek te maken hebben met uh, dat studenten de economische studies volgen. Die, dat zijn mensen die extravert, competitiever en ambitieuzer zijn. Aha. Hierdoor hebben ze een groter sociale netwerk, gaan ze meer uit en hebben ze daardoor meer datingskansen. En daarnaast hebben dat soort uh, uh, opleidingen veel borrels, netwerk events en dat soort dingen. Waardoor ze veel meer in aanraking komen met mensen. Waardoor ze uiteindelijk dus vaker naar bed gaan, is, uh, is het onderzoek. Oh. Of, uh, ik heb, ik nummer... heb een keer de studie. Welke studie heb jij gedaan, man? Nee, ik heb ik beledelijk heb reserve nog gezien. Maar oh ja. Ik ben <laughs> uiteindelijk vrachtwagenchauffeur geworden. Op, op nummer twee staan trouwens nog psychologiestudenten... en op nummer drie, daar had ik helemaal niet zien aankomen... maar kunststudenten. Serieus? Ja. Ah, Oké. Okay. En vrachtwagenchauffeurs, waar denk je dat die onder vallen? Nee, die heb ik geen tijd, man. <laughs> <laughs> Marcel, het feit dag staat druk, masker Komt je kant op, werk ze vandaag. A B B B B B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 For a safe en de zessen, dan zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Jelte en Esther in een nieuwe editie van de Vijfricht Ochtendshow, waar je deze ochtend weer kans kan maken op een heerlijke trip naar de zon. Zodra je omroep voorbij wordt komen, moet je bellen met de studio 0909 3538. Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek.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 Naïef, en ben nog steeds een beetje verliefd Ik word man, is voor meer dan de helft van de Nederlanders een taboe. Dat blijkt uit onderzoek van de Kansspelautoriteit. Ze weten veel mensen niet waar ze naartoe moeten bij een gokverslaving... en durven ze ook in de omgeving geen hulp te vragen. Bijna de helft van de Nederlanders schopt minimaal één keer per maand. Er komt een directe treinverbinding tussen Eindhoven en Brussel. Nederland en België hebben daar afspraken over gemaakt, schrijft de Telegraaf. En er komt ook een stop in Antwerpen. Hoe de lijn precies gaat lopen wordt voor de zomer afgesproken... Nu moeten reizigers vanuit Eindhoven tot wel vier keer overstappen om in Brussel te komen. Bij Defensie staan bijna 10.000 vacatures open, meldt de Telegraaf. Vooral monteurs, ICT'ers en koks zijn nodig. In de jaartijd steeg het aantal vacatures met 60 Omdat Defensie de gaten niet gevuld krijgt, worden nu ook uitzendbureaus en bemiddelaars ingezet om personeel te vinden.